Dit is het lokale omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Op dinsdag 6 juni is de gemeenteraad weer bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. kijk je in de agenda. Men praat op deze avond de besluitenlijst door van de gemeenteraadsvergadering van 9 mei 2017. Ook komt de grenswijziging Bakertand aan bod. Ook het ontwikkelingsplan Centrum Goorlen komt aan bod. Men praat ook over de diamantgroep. Het loket Lange Termijn, GGD Hart voor Brabant en de jaarstukken van RAV Brabant MWN worden besproken. Ook komt de Omgevingswet en het Milieujaarverslag 2016 aan bod. En men bespreekt ook alvast de begroting van 2018 en de jaarstukken van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Iedereen is van harte welkom om vergaderingen bij te wonen. Deze vergadering wordt live uitgezonden op de website van raad.goornen.nl. En daar is ook alles terug te bekijken. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden via de lokale omroep Goorle via kanaal 44 van Zigo. Kastanjerok. Vandaag een succesvol evenement. Ergens op een stuk land aan de rand van Goorle. Hoe is kastanjerok eigenlijk ontstaan? Nou, mijn vader die houdt heel erg van rockmuziek en mijn moeder ook. En uh, die zijn altijd naar elastiek muziek gegaan in heel Varenbeek. En mijn vader had altijd het idee om ook een eigen festivaletje of iets op te zetten. En toen stopte elastiek muziek er een beetje mee, toen dacht hij nou, nou is het misschien wel een kans om nou uh, iets op te gaan zetten. Dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Hoeveel bezoekers denk je dat het tot nu toe geweest is? een ruime schatting? Uh, nou, het staat aardig vol. Ik denk rond de 600 ongeveer. Rond de 600. nou hartstikke goed. Met wie hebben we gesproken? Met Mieke, Mieke Abraham. Bij voetbalvereniging FOAP was het seniorentoernooi. Ik sprak met Roel en hij heeft voor ons de uitslagen. Ja, het waren uh, spannende finales. Uh, twister, de eerste finale is door Bo Bocas Juniors gewonnen. Er zijn uh, spelers van het uh, eerste en tweede van FOAP. Die hebben met vier in gewonnen. Daarna de Nozums. Dat waren uh, de, de tweede finale. Die hebben gewonnen uh, met 1-0. En uh, daar zijn spelers van onze tweede en het uh, eerste... Uh, daarna was het uh, Gewoon voor Goud, die we hebben gewonnen van uh, FC en Steuren. En uh, daar zijn jongens van buiten VOAP, dus ze waren te gast. Dus dat is een mooie overwinning voor ze. En daarna was het de uh, finale van de dames, Weer die uit Tilburg tegen de VOAP-dames. En die hebben Weer die met 2-0 gewonnen. Dus uh, dat waren de vier finales. De uitslagen van het seniorentoernooi is ook terug te vinden op de website van VOAP. Tot besluit het weerbericht. Vanavond gaat de zon pas tegen 10 uur onder... En morgen is het wisselend bewolkt met regelmatig ruimte voor de zon. De temperatuur ligt om de nabij de 23 graden. De temperatuur vannacht koelt af naar 8 graden. Vanaf donderdag wordt het weer warmer met middagtemperaturen van 20 graden of nog iets meer. Tot zover het lokale oproep nieuws Kijk voor meer nieuws op lokaleoproepgoorlen.nl